Iedere week brengen we in de nacht van vrijdag op zaterdag... een vijf uur lange selectie uit het rijke archief van de VPRO-radio... en andere omroepverenigingen. En voordat ik het vergeet, we bestaan vannacht precies een jaar. Dus eigenlijk is dat tijd voor een feestje. Ja, ik zie ook Martin, de technicus, heel vrolijk kijken. Goed, wat gaan we doen? In dit eerste uur Kunnen we gaan luisteren naar Annie M. G. Schmid... in een bijdrage van De Vara. Op 7 september 1957 verscheen het laatste verhaal... van Jip en Janneke. Op diezelfde datum in 1968 werd de laatste aflevering van Ja Zuster Nee Zuster uitgezonden. Ik weet niet of het toeval is. Er zijn natuurlijk oneindig veel dingen te vinden met en over Annie MG, dus dat maakt het moeilijk kiezen. Ik vond het in ieder geval leuk om haar zelf eens uitgebreid aan het woord te laten. Het is een gesprek uit 1986 dat Hanneke Groenteman met de schrijfster en dichteres had in het programma en dat op maandagmorgen. Over onder meer haar werk. Het ouder worden en de betutteling die dan blijkbaar ten deel gaat vallen. En haar nog immer jonge geest. Letty Kosterman en Annie M.G. zelf, die lezen vooruit Schmidts werk. We gaan terug naar 1986. Annie M.G. begint met een fragment uit Minus. Ze gingen kijken. De hond stond onder de boom... En blafte woedend. Ze probeerde te zien wat daarboven tussen de takken zat. Maar de kat zat helemaal bovenin. Als het een kat was. Hier komen Mars. De hond werd geroepen. Mars, hier, Mars. Er kwam een meneer met een hondenlijn. Hij maakte de lijn aan de halsband vast. En begon te trekken. Grrr, zei Mars. Hij liet zich meesleuren met vier stijve poten over het asfalt. Tibbe en meneer Smit bleven nog even staan... en ze tuurden naar boven. En nu zagen ze iets, daar heel hoog... tussen de nieuwe blaadjes. Een been. Een been met een mooi bewerkte kous en een lakschoen. Mijn hemel, het is een dame, zei meneer Smit. Hoe bestaat het, zei Tibbe. En zo hoog. Hoe komt ze daar zo gauw in? Nu kwam er ook een hoofd tevoorschijn. Een hoofd met angstige ogen. Angstige, grote, bange ogen. En een heleboel rood haar. Is hij weg, riep het hoofd. Hij is weg. Komt u maar, riep Tibbe. Um, Annie, hoe is, uh, hoe is dat eigenlijk ontstaan, Minoes, op de band? Maurits Rubenstein die had het idee om verschillende schrijvers te vragen... hun werk uit te spreken voor bandjes. En een heleboel vonden dat leuk. Toen vroeg dit ook aan mij... En ik zei, maar lieve jongen, ik kan dat helemaal niet... want ik kan toch niet meer lezen? Nee, dat was zo. Maar, zei hij, met je bril kun je toch nog wel woordjes spellen? Ik zei, ja, dat kan ik nog wel. En het is je eigen boek, zei hij. Als je nou bijvoorbeeld Minus nam... dat is bovendien nog in grote letters uitgegeven. Dus probeer het nou eens. Ik heb geduld. Als jij ook geduld hebt... misschien kunnen we het dan samen voor elkaar krijgen. Nou, ik uh, zei meteen, ik geloof niet dat... Uh, ik geloof wel dat ik zelf geduld heb, maar een jong mens... Ik ken geen jonge mensen met geduld. Die zijn allemaal heel ongeduldig en na een poosje knappen ze af en lopen ze weg. Nou, zei hij, laten we het proberen. Dus toen is hij bij me gekomen. En ik heb dan iedere keer één zin een beetje uit mijn hoofd geleerd. En die zin dan gezegd. En dan duurde het een hele tijd voor ik de volgende zin weer in mijn hoofd had... En hij bleef maar geduldig luisteren. En zo hebben we dus een, een anderhalf uur een beetje getopt. En toen zei hij, nou, er staat tenminste wat op. En de volgende keer gaan we weer verder... En zo is dat tot stand gekomen. Want als je daar eenmaal mee bezig bent, hoe ongelukkig het ook gaat... dan wil je ook volhouden. Dan wil je ook allebei zeggen, maar nou gaan we door. Net zolang tot het hele boek uit is. En zo is dat toch tot stand gekomen. Toen heeft hij daarna dus al die zinnetjes aan elkaar geplakt. Aan elkaar gemonteerd. En toen is het toch nog een bandje geworden dat uh, te beluisteren valt. Een bandje, het is namelijk van de uitgaven in die serie ook het grootste. Het zijn geloof ik drie banden van al met al vier uur als je luistert. Hoe lang heb je er al niet over gedaan dan met dit getop? Dat ben ik vergeten hoe lang we erover gedaan hebben. Maar het was namelijk zo gezellig. <laughs> en we konden tussendoor ook nog koffie drinken... en over honderdduizend andere dingen praten. Het is daardoor een hele goede vriendschap geworden. Dat is ook nooit weg, hè? Uh, hoe, hoe vind jij het eigenlijk zelf? Om, kijk, minoes om naar te luisteren. Ja, ik vind het een feest, omdat jij het leest en omdat het minoes is. Dat is gewoon persoonlijk van mij. Maar hou jij van boeken op band, eigenlijk? Nou, ik luister niet naar mijn eigen stem. Dat vind ik. Dat vindt, geloof ik, iedereen akelig, hè? om mm. je eigen stem te horen. Als ik ook uh, met zo'n interview van de radio... als ik dat zelf hoor, dan denk ik... oh, mens, houd toch je bek. Wat vreselijk, wat je daar allemaal doet. Maar anderen denken daar anders over, dus uh, daar top ik niet over. <laughs> maar... Uh, eh, nou, het was voor mij een enorme overgang om van lezen over te gaan op luisteren. Natuurlijk is het een heel ander procedé. Er is een hele andere manier van informatie die naar je hersenen mm. toe gaat. Mm. En daar moet ik nog steeds aan wennen, moet ik zeggen. Mm. Eventjes uh, naar uh, de oorsprong van je kwaal. Wat heb je nou eigenlijk? Oh, ik heb een ziekte van het netvlies. En dat heet de uh, ziekte van Koent. heet dat... En dat betekent dat er dus kleine adertjes kapot gaan in je netvlies. En dat geeft uh, littekentjes en daardoor is het scherptecentrum verdwenen. Zodat je daaromheen moet kijken en dat je alles vaag ziet. En ik kan geen gezichten meer zien, geen letters meer lezen. En ik zie vage onttrekken. Nou, dat is, daar is niks meer aan te doen. Nee. Want dat netvlies is gedegenereerd, dus daar helpt geen operatie meer aan. Nee. Durft ook niemand meer aan. Nee, nee. En Dat hebben heel veel mensen, hoor. Het is een vrij uh, verbreide kwaal mm. bij oude mensen. Mm. En, nou, dat is het. Hoe oud? Je bent 75. Ik ben 75, ja. ja. ja dat hebben we toen nog zo feestelijk gevierd <laughs> in de balie. Maar um, je was iemand van letters, hè? Van boeken. Ja, ik heb mijn hele leven natuurlijk, vanaf mijn vierde tot uh, mijn 75ste dan, of 74ste. Het was mijn habitus lezen, de hele dag lezen. Niet alleen lezen hoor ook natuurlijk heel veel gelezen, maar ook het opzoeken. De, de, de informatie, gauw even een krant, gauw even van Dalen... gauw even in het telefoonboek, in de atlas, en overal iets opzoeken. Dat was zoiets wat zo bij me hoorde. En dat hoorde ook bij mijn werk. Als je, als, je, als je schrijft, als je werkt, dan moet je toch voortdurend iets opzoeken. Oh ja, dat staat daarin, Oh ja, dat staat daarin. En dat dat niet meer kan, dat vind ik nog het, het meest schrijnende. Mm. Herinner je je eigenlijk nog toen je zeker wist dat dat gezichtsvermogen nou, zo goed als verdwenen was? Ja, want dat gebeurde ook van de ene dag op de andere. Ik had het met mijn ene oog gehad en dat duurde toen een paar jaar. Toen kon ik tenminste nog met de andere oog nog heel goed zien. En toen ineens van de ene... Ik werd morgens wakker en ik kon niet meer lezen. En uh, dat was dus een grote schok. Ik was ook in paniek... En Holland naar de, naar de, naar de oogspecialist. Maar uh, ik wist al toen dat daar niets meer aan te doen was. Nou ja, en uh, was je er ook steeds bang voor geweest? Dat het zou gebeuren? Ik was er ook steeds bang voor ja. geweest, ja. En, en wat uh, gebeurt er nou als je dat definitief weet, die omschakeling... Nou, dan ben je eerst heel woedend natuurlijk, hè? want dat is de eerste reactie. Woedend op het noodlot en op het leven en op iedereen en op, en, en U bent ook heel depressief. Hoor. Ik had ook het idee van nou, alle boeken de deur uit, want ik kan ze niet meer lezen. Al die dingen dat... Uh, ik, ik wil niet meer leven, want ik kan niet meer lezen. Zoiets had ik, hè. Maar blijkbaar heeft een mens zo'n enorm compensatievermogen... en regeneratievermogen. Niet iedereen, er zijn mensen die vallen in een diepe depressie... maar dan hoeven ze nog niet ja. eens kwalen te hebben. Dan hebben ze toch al hm. ze ouder worden. Dus het ligt er maar helemaal aan hoe je ingesteld bent. En als je nog de, de vermogen hebt om te denken van... wat is er toch een hoop leuks in de wereld, ondanks dat... dan uh, valt het enorm mee, hoor. Maar goed, dat, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Wanneer? Ho, hoe ging het nou precies dat je dacht, goh, nou, misschien moet ik het dan zo doen als het zo niet meer kan? Wat voor soort dingen moest je toen ontdekken? Ik moest dus langsmand leren om, um, om te luisteren. En dat betekende uh, cassettes. Maar het betekende ook al die vrienden en aardige mensen om me heen die zeggen: Nou, wij helpen je wel, we lezen je wat voor, wat wil je horen? Dat betekent ook een heleboel mensen om je heen... die je anders niet zo erg vaak ziet. En die je nou heel intens meemaakt. Dat was de eerste grote compensatie waarvan ik denk, wat leuk. En dat gebeurde echt in, in grote getalen? Dat gebeurde in grote getalen. Zodat ik ze wel eens uh, gekscherend heb uitgeroepen... ik moet ervoor laten betalen om het te laten voorlezen. <lacht> <lacht> en, en wat lazen ze voor in het begin? Nou... Uh, het moeilijke is vaak dat ze komen met iets. Ze komen met iets aan. Zeggen: "We hebben zo'n mooi boek gelezen, ga nou zitten, dan lezen we het je voor." En dan denk ik: "Oh, wat lief van je." Dus ik ga zitten. en Ze lezen me voor. Maar na een poosje begon ik te denken: "Ja, luister eens, ik ben niet dement. Ik kan zelf ook nog boeken uitzoeken." He, ik ja. weet nog precies wat er in Vrij Nederland aangeboden wordt, dus dat moet nou maar eens ophouden. En dat was dan een beetje een schok voor de mensen. Maar dat, dat zit er natuurlijk bij: een soort betutteling, bevoogding. Van jij gaat zitten en wij lezen je ja. voor wat wij mooi vinden. Ja. Daar moet je voor oppassen. Ja. Ja. Ja. Um, een boek luisteren als iemand het voorleest, kan dat? Oh ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Ja. Aan welke voorwaarden moet dat dan voldoen? Want ik, me dat ik, zo, ik zou zo gauw in slaap vallen, toch? Nou, er is iemand die een, uh, boek van, boeken voor mij op kassetten uh, zet. Zo heb ik net Jacob's Ladder van Maarten het Hart Is door Maria Goudsplom voorgelezen, was schattig is. En daar heb ik heel erg van genoten. Maar er zijn ook mensen die bij me komen. Jacques Kleuters van het Theaterinstituut. Die komt iedere maandag, al twee jaar, maandagmiddag... komt hij me voorlezen... En dan zoeken we boeken uit die we allebei fijn vinden. Ja, er zijn soms uh, boeken over uh, psychologie of over... Uh, uh, ik weet het niet, maar in ieder geval geen romans, hoor. Het is altijd wel wetenschappelijk. Waarom geen romans? Omdat we dat uh, allebei dan toch een beetje vervelend vinden. Omdat dat dan zo lang duurt. Je kan veel beter iets nemen waar je iets van meeneemt, hè? Hou je niet van romans dan? Of heb je er nooit zo erg van gehouden? Jawel, maar ik heb ze meestal toch vluchtiger gelezen dan, uh, dan zo'n hele roman die je uh, helemaal voorgelezen wordt, dan denk ik wel, het is nou weer welletjes. Nou ben ja. ik wel weer uh, voldoende. Ja, ja, ja, ja. ja, je bent natuurlijk ook altijd een beetje praktisch ingesteld geweest, dus boeken die wat dat betreft ook een dubbele functie hebben, zijn misschien prettiger. Ja, en ja. denk ik wel. Ja. Ja. Wat mij ook een probleem lijkt, is krantenlezen. Je was natuurlijk altijd echt een krantenmensen, nog? Ik las altijd kranten en heb mijn hele leven kranten gelezen. Um, zoals iedereen dat doet, vrij vluchtig. Maar je weet toch precies wat erin staat. Je mist niks. Want wat je interesseert, dat lees je dan helemaal voluit... en de rest alleen maar fragmentarisch. En nu, mijn lieve buurvrouw secretaresse diever van der Pol... die leest mij drie keer in de week de kranten voor. En dat is dan NRC, Vrij Nederland... En het Parool en soms ook de Volkskrant, maar die koop ik. En dan is het heel moeilijk om eruit te kiezen wat je dan eigenlijk uh, wil. Want vaak zeg ik tegen de uh, begin maar. Uh, het lijkt me wel wat, begin maar. En dan leest ze een stukje. En dan zeg ik, nee, hou me weer op, ik weet het al. Want ja. dat is vaak zo, hè, dat, uh, bij het begin ja. van een stuk dan weet je al wat er komt... Ja. en dan hoeft het verder niet meer. Ja. Maar dat is natuurlijk een vervelende, een vervelende en... Uh, uh, uh, het is niet zo prettig meer om kranten te lezen. Nee, want kranten moet je ook moet je vieze handen van krijgen. Ook ja, inderdaad. Je moet ze vluchtig doorkijken. Je moet hier en daar een stuk ha, Fijn, dat wil ik lezen. Ja. En ik ben blij als mensen me opbellen en zeggen... Annie, vergeet niet dat er dat en dat en die en die krant staat. Daar hou ik me altijd voor aanbevolen. En voor wat voor soort dingen bellen ze je dan? Dan bellen ze me voor... Maar ik ben heel geïnteresseerd in... in uh, achtergronden van de politiek. Ik wil weten hoe de Oost-West verhoudingen zijn. Ik wil alles weten over Regens en schandaal. en alles. Dat interesseert me heel erg. Verder ben ik heel erg geïnteresseerd... in alle mogelijke evolutievondsten die ze doen... Van, uh, van, van aapmensen en dergelijke dingen. Dat vreet ik altijd. Oh ja? Dus dat mag niemand ooit... Uh, die moeten ze me <laughs> vertellen als, daar iets over, als er weer een schedel gevonden is. Of dergelijke dingen meer. Ja. Dit soort dingen. Columns lees ik heel graag. Als ze geestig zijn en aardig zijn. Wat nee, noemen ze namens? Renate lees ik regelmatig in Vrij Nederland. Ik lees ook heel graag Jan Blokker, maar die moet ik dan kopen, want ik ben niet geabonneerd. En zo zijn er wel meer columnisten. Hm. Waarvan, en Kees Fens lees ik regelmatig. En, de, de, nou, misschien zijn er wel meer. Ja, ja, ja. En de literatuur en de kunst, hou je dat ook nog een beetje weg? Ik lees, ja, ik, laat ik me ook voorlezen. De boekenbijlagen en de, de, de boekbesprekingen ja, ja. en natuurlijk toneelrecensies. Ja. Al die dingen wil ik allemaal weten. Ja, ja. Maar het lijkt me zo raar dat je dan toch, bijvoorbeeld iemand leest je voor... je wordt verontwaardigd en je zegt meteen, nou dat bestaat toch niet of zo. Gaat dat zo of uh, luister je heel stil en verwerkt het in jezelf? Zoals wanneer je in je eentje de krant leest. Ja, vaak wel. Dan uh, laat ik het allemaal over me heen gaan... en ik luister heel aandachtig, maar het gebeurt wel ontzettend vaak... dat ik na de eerste Alinea zeg, ja, ik weet het al, hang maar op. Ik weet precies wat er komt... Het is niet nodig. En dat blijkt ook, dat vind ik ook trouwens... dat het, uh, de, jour de journalistiek nou niet op zo'n heel hoog pijl staat in Nederland. Ik vind dat er maar weinig mensen zijn die goed proza schrijven. Wat toch eigenlijk voor een journalist ook mo moet. Ja. Ik vind hele lange stukken uit die weekbladen bijvoorbeeld... denk ik, wat zijn ze eigenlijk slecht geschreven? Wat is er eigenlijk weinig uh, wat aardig en goed... en uh, uh, met wat talent geschreven is? Dat mis ik. En dat valt je niet zo op als jezelf leest, want dan lees je eroverheen. Ja. Maar het valt je juist op als het je voorgelezen wordt. Ja. Dan komen er van die stroeve zinnen, van die lelijke zinnen. En onnodige vooral. Mensen die zichzelf telkens weer herhalen. Dat gebeurt heel veel in Nederland. Je krijgt nog een hele aparte kijk op de journalistiek zo, hè? Juist, juist. Je krijgt een hele aparte kijk. En helemaal niet zo'n goede. hè? Nee. <laughs> nee, nee, maar dat lijkt me inderdaad heel lastig. En nieuws heb je natuurlijk ook veel van de media, hè? Van radio, televisie... Uh... Daar heb je de krant vaak niet meer voor nodig. Nee, daar heb je de krant niet meer voor nee. nodig. Je hebt uh, eigenlijk ieder uur nieuws. En telkens weer ander nieuws merk ik tot mijn grote verrukking. Want ik dacht dat ze het altijd hetzelfde zou doen. Nee hoor, ze zeggen telkens mm. weer een ander nieuwtje. En uh, nou, dan leef ik ook weer heel erg mee met Bouters en Brunswijk bijvoorbeeld op het ogenblik. En dit soort dingen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maak je ook keuzes daarin? Ik bedoel, uh, je politieke mening zal toch ook wel daarop afgesteld zijn? Meestal maak ik wel een keuze, maar meestal weet ik het niet, hoor. Nee. En dat vind ik ook iets van oud worden. Dat je hoe langer, hoe genuanceerder gaat denken... en altijd denkt, ja, die anderen kunnen ook best eens gelijk hebben. Mm. He, je pakt niet meer zo'n gouden spandoek en rent de straat op. <lacht> <lacht> zeg, en, um, boeken worden dus voorgelezen. Ik vroeg, is het moeilijk om een boek te luisteren? Dus jij helemaal niet. Is er nou niet een verschil tussen op cassette luisteren... Of als iemand hier zit voor te lezen? Dat ligt er helemaal aan wie het voorleest. Karel van der Treven heeft dus een hele boek over Russische literatuurgeschiedenis. Heeft hij op een bandje, heeft hij op bandjes gezet. En daar heb ik ontzettend van genoten. Hoewel die man een hele droge stem heeft. En er helemaal geen stemverheffing is. En dat vind ik juist zo prettig. Het is heel heel zek is dat voorgelezen. Dus daar heb ik heel, met heel veel plezier naar geluisterd. Mm -hmm. En Zo zijn er meer mm -hmm. mensen die dat uh, op een hele prettige... onopvallende manier doen. Ja. En dat, daar ligt het natuurlijk aan. Waar ik heel erg veel plezier van heb, is de zaterdagmiddag. Hè. Want dan hebben we een toneelvoorleesclub. En dat is een club waar zo ongeveer 16, 17 mensen in zitten... die niet allemaal tegelijk komen. Maar we kiezen een toneelstuk uit... En dat wordt bezet, gecast dus. Uh, er worden rollen uitgedeeld. En iedereen leest die rol. Dus je hebt een toneelstuk in je kamer. En toen dat begon, toen dacht ik... nou, dat zijn allemaal mensen die hebben het druk... dus dat zal ook wel niet lang duren. Maar blijkbaar, het is nu al twee jaar aan de gang... Dus, en altijd blijft het nog... Dus ik geloof dat het door blijft gaan. Dat is enig. Ja, heb je ook niet de indruk dat het voor die mensen zelf ook een feest is om te doen? Dat heb ik ontdekt. Dat ja, ze het zelf ook heel leuk vinden. Ja. We hebben heel Tsjechov en heel Heijermans en Strindberg. Oh, nee, Strindberg moeten we nog eigenlijk aan beginnen. En uh, wat is er nog meer? Ipsen en zo. Alles hebben we gelezen. Ik heb uh, op jouw verjaardagspartij in de Bali heb ik toen gezien een stukje van uh, Heijermans. Uh, op hoop van zegen. En ik zei ze tegen dat zelfs toen de tranen mij al in de ogen stonden. <laughs> toen George Groot als uh, kniertje. George Groot was kniertje. Die wou dat graag doen, doet dat ook schitterend. Schitterend. En uh, ja. ja, die is er zo nu en dan ook bij. Maar weet je waar het mij zo vreselijk aan deed denken, Annie? Uh, uh, toen ik zelf een jaar of twaalf, dertien was... toen ging ik altijd met mijn ouders, varenleden als wij waren... naar het Minerva-paviljoen in Amsterdam... Afgebrand inmiddels, om te kijken naar de opnames van de familie Doorsnee. En dan stond daar. Dat deed het me zo denken in de balie. Toen kreeg ik ook weer zo'n gevoel van. Uh, alles gaat in cirkels rond, weet je wel. Toen stond daar op het toneel altijd. Cees Lazur. Um, Hetty uh, Blok. Hattie Blok uh, Sophie Steyn. Uh, Lia Dorana. Kees Brussel. In hun broek te doen van het lachen. Met teksten voor zich. Gewoon de familie Doorsnee te spelen. Dat zijn beelden. Nou, en opeens zag ik weer een groep mensen op het toneel zitten. Met jou. Uh, in het midden. Jij keek naar ze. En die zaten weer... wel of niet jouw werk, maar die zaten weer met zoveel plezier iets te lezen. En toen opeens maakte ik die verbinding van... het is zo leuk om mensen te zien lezen, al is het toneel. Ja, het is heel leuk om ze te zien lezen. Het is ook leuk om ze te horen lezen. Ja, precies, je ziet dan toneelstukken ja. voor je... Ja. terwijl er geen decor is of niks is. En dan, soms heb ik wel eens heimwee naar de tijd van de hoorspelen. Ja. Je, dan denk ik, wat zou het leuk zijn om weer eens een hoorspel mm. te schrijven, bijvoorbeeld. Nee, want dan denk je alleen maar aan de stemmen. En dan komt de tekst zo goed uit. Nee, waarom waarom doe je ik, dat niet dan? Terwijl ik vind dat in deze tijd... Dat, vind ik, dat is ook een van de redenen waarom ik absoluut opgehouden ben met musicals te schrijven. Omdat dat hoe langer hoe meer berekend is op, uh, op effecten... geluidseffecten, lichteffecten, dans en, en het, wat je ziet. Maar helemaal niet meer op de tekst. Nee. De tekst wordt hoe langer hoe minder belangrijk. En dat is natuurlijk voor een schrijver is dat heel akelig. Ja. Je wil het liefste toch maar uh, laten horen wat je te zeggen hebt. Ja. En hoe genuanceerder, hoe onbruikbaarder voor een musical bijna. Ja. Ja. ja. Je moet wat afgeleden hebben, want je hebt er heel wat op je naam staan. Ja, en dat is dus pas langzamerhand gegaan. In het ja, ja. begin kwam die tekst die kwam wel over. Met mm. mooie liedjes kon je schrijven en dat kwam die tekst wel over. Maar later werd het hoe langer, hoe meer ecla, en effect en licht... en hoempedeboemk muziek. En, uh, oh, nee. nee. Maar um, je zegt, uh, tijd voor hoorspelen. Nu jezelf toch um, nou, zeer bent gaan hechten aan geluid. Aan de radio, zei je zelf ook, hè? Steeds meer van radio gaan houden. Ja. ja van cassettes. Uh, ga je niet weer zo'n hoorspel schrijven? Ach, je weet nooit wat er iemand nog zo gek is om ja. <laughs> zo ver te, te krijgen. <laughs> wat zouden we moeten doen om zo ver te krijgen? Veel geld, neem ik aan. Nee, nee, nee? nee dat is niet, oh. uh, absoluut nooit het geval geweest. Nou. Nee, het is altijd... Uh, ik moet mensen hebben waar ik vertrouwen in heb. Ik denk, die is leuk, ja, nou. daar kan ik mee omgaan. Zo heb ik altijd gewerkt. Maar dan moeten ze ook natuurlijk met de zweep achter de deur staan en ja. zeggen... Van, nou, moet het ook dan en dan ja. klaar zijn. Ja, tuurlijk. Anders gebeurt het helemaal nooit. Nee. <laughs> Stel je toch, ik krijg echt een soort koorts bij het idee... dat we van jouw hand ooit weer... Nou ja, zoals doorsnee uh, in mijn herinnering gegrift staat... dat je ooit van jouw hand weer eens iets zou kunnen horen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, misschien uh, ga ik wel vragen bij de vader om die zweep. <laughs> Zullen we eventjes um, even pauzeren? Even misschien een kopje koffie nemen of zo, voor jou. Ja, laten dat voor mij misschien. Ja. Bijziende. De wereld waar ik doorloop zonder bril bestaat alleen uit vlekken en uit vegen. De vlekken staan voor het grootste gedeelte stil, terwijl de vegen allemaal bewegen. Mijn vrienden zeggen, doe dan niet zo waas er toch een bril op, al dat malle turen. Maar ze beseffen niet hoe juist dat waas mij helpen kan het leven te verduren. Ik zie de rozen wel, maar niet de luis. Ik zie wel de balk, maar niet de splinter. Ik zie nooit de rommel in uw huis. Ik zie alles hier en nooit iets schinter. Wel zit ik altijd in lijn 17, terwijl het 2 moet zijn. En wel val ik voorover de trappen af, omdat ik niet kan zien waar ze beginnen. Maar daartegenover zie ik zo nu en dan een kangeroe... met een bruin jonkie op het Leidseplein. Erg lief is dat. Al geef ik later toe dat het geen kangeroe geweest kan zijn. Zo staat het dus. En ik ga kippig door en zeg, hallo Mies, tegen een pastoor. En uh, dit was... Het gedicht Bijziende van uh, Annie M.G. Schmid, de gast van deze maandagmorgen. Het gedicht werd uh, gelezen door Letty Kosterman, En het staat in een heleboel bundels, maar vooral ook in een schitterende verzamelbundel. Annie Schmid, tot hiertoe heet die, gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie. En uh, uitgegeven bij Querido en dat is absoluut een juweel. Dit is dus natuurlijk En Dat op maandagmorgen. Wij hebben een gesprek gevoerd met Annie Smit op de band. En daar hoort u dus nu de opname van. En we hebben met haar gepraat over van alles en nog wat. Maar onder andere natuurlijk over uh, slecht zien. En voordat u nou denkt, uh, goh, wat somber allemaal en wat erg. Vroegen we ook aan Annie, um, wat maakt jouw leven nou ook bijvoorbeeld leuk? Het worden voorgelezen maakt het dus heel leuk de mensen die ik daardoor heb laten leren kennen... en de mensen die ik om me heen heb gekregen. Dus een heel stel nieuwe vrienden. Dat maakt het allemaal heel bijzonder aardig. Maar bovendien probeer ik altijd nog te werken. En uh, ik heb nu een nogal vage opdracht van het publiekstheater... om eens te proberen een toneelstuk te schrijven. Ik weet dat ik het nog kan. Ik, ik, weet, ik kan nog blind tikken, blindelings tikken. Dat heb ik vroeger op schovers geleerd. En dan kan ik nog uitstekend, want ik schrijf uh, brieven uh, op de schrijfmachine... En als ik dan al verkeerd voor zit, dan krijgen we allemaal vraagtekens. Ja, je moet je vingers wel oh, ja. goed leggen, meteen aan het begin, ja. <laughs> maar dat uh, gaat nog soms zelfs foutloos. Ja. Dus dat uh, hang ik me maar zo'n beetje aan op. Dan denk ik, ja, fijn, dat kan nog. Alleen komt het grote probleem als ik het vel eruit pak... en ik kan het niet meer teruglezen. Dan zit ik dus met die grote bril op te turen. Dan moet ik weer woordje voor woordje spellen. En dan word ik dan weer heel treurig van. Maar goed, hmm. het gaat nog... Dus ik ga het ook wel proberen. Maar daar zit ook de grote moeilijkheid niet in. Als ik nog een toneelstuk zou willen schrijven... dan geloof ik dat er nog wel iets uit zou komen. Maar ik vraag me de laatste tijd af, wat is een toneelstuk? Want ik ga nogal veel naar die kleine theatertjes. Naar de Bali en naar Frascati en naar de klein Bellevue en al die dingen meer. Ik zie veel nog. En dat kan ik ook wel zien met die bril op als ik op de voorste rij zit. Maar er is zoveel waarvan ik denk, is dat nou het moderne toneel? Ik begrijp het niet zo goed. Er zit geen begin en geen midden en geen end dan. En ik weet niet, ja, ik kan de woorden wel begrijpen... maar ik begrijp niet waarom dat nu op het ogenblik moet gespeeld worden. Daar heb ik moeite mee. En dat is natuurlijk een kwestie van ouderdom. En een kwestie van hele andere generaties. Dus uh, die vraag die, die kwelt me dan. Want dat beïnvloedt je toch bij als je zelf denkt... ik moet nu iets schrijven of zo. Dat beïnvloedt me heel sterk. Dan denk ik, moet ik dan ook zo schrijven? Nee, dat kan ik niet. Ik wil een stuk hebben met een structuur, met een skelet erin... met een hele duidelijke... ook met een hele duidelijke boodschap. Al is het dan niet een morele boodschap of politieke boodschap. Er moet toch iets in zitten, vind ik. En, en zou dat dan nog mogen en zou dat dan nog kunnen? Want ik zie het zo weinig meer. Maar... Uh... Uh, het publiek spreekt wat dat betreft een hele duidelijke taal. Waar gaat het publiek in grote getalen naartoe? Naar de klassieke, oude, duidelijke stukken. En waar blijven ze toch in grote getalen weg? Dat is vaak bij dat Marge Theater. Misschien wel, maar wat ik zo jammer vind... Uh, een jaar of dertig geleden nog, in ieder geval toen ik nog jong was... toen had je de blijspelen. Het waren niet zozeer kluchten, maar blijspelen. Waar je naartoe ging, waar je een avond heel plezierig... en ook intelligent, intelligent theater zag. En dat is zo verdwenen. De blijspelen die zijn er eigenlijk niet meer. Er zijn nog kluchten ergens en er vreemde toestanden. Maar ik vind de kloof tussen het uh, allemansplezier... ik bedoel de lol van André van Duin aan de ene kant... Het Theater van de Lach... Een trouwring en, mag niet knellen. Dat is wel een fijne titel natuurlijk. Maar goed. En, en het, het theater van de lach... dus over driehoeksverhoudingen... en deuren die opengaan... waar dan weer minnaars uit de voorschijn komen. Dat zijn kluchten die bestaan. En aan de andere kant staan, zijn die hoogst intellectuele... en hoogst moderne... en avantgardistische toneelproducties... die meer uh, collages zijn... en meer... Uh, ja waar het grote publiek toch helemaal niks aan heeft. En dan heb ik het nog niet eens over het grote publiek, maar ook nog... Er zijn zoveel soorten publieken. Ja. Dus het, het, het, het middenpubliek, laten we dat maar eens zeggen. Ik vind dat dat in de kou wordt gezet. Ja. Ja. En als je de reden daarvan vraagt, bij mensen die toneel maken... dan hoor ik ze zeggen, ik bedoel de grote regisseurs in Nederland... en als je zegt waarom bestaat dat zo weinig meer... En dan zeggen ze, ja, luister eens, die, die taak is overgenomen door de film allereerst, maar vooral ook door de televisie. Er, zijn, er is drama op televisie, daar moeten ze maar naar kijken. Het realistische drama, of wat mensen in een huiskamer met elkaar hebben, dat uh, zie je op de televisie. Maar dan vraag ik me af, is dat zo? Want zoveel mooi drama op de televisie kan ik helemaal niet ontdekken. Dat is maar heel... Zelden dat je echt een goede serie hebt. En dat zijn er meestal de Engelse series. Of een heel enkele keer een Duitse serie die goed is. Maar in Nederland uh, zie ik dat niet zo heel erg vaak. En dan heb je natuurlijk de afschuwelijke Dallas. En, en noem maar op uh, wat er nog meer is uit Amerika. Nou, dat noem ik ook niet echt het, het goede drama. Nee. Dus ik vind dat we aan alle kanten in de kou blijven staan. Nou ja. Maar tegelijk zou het niet zo kunnen zijn... dat op het ogenblik niemand het echt goed kan... Het is namelijk toch gewoon het moeilijkste wat er is. Iets schrijven tussen klucht en, um, laten we zeggen... abstract uh, impressionistisch toneel in. Ik geloof dat er een heleboel mensen zijn die het wel kunnen... maar het om dezelfde reden niet zo goed meer aandurven. Omdat ze denken, wat is het op het ogenblik? Wat, wat, waar, welke kant moet je uit? Er is een oeverloze vrijheid, je kan alles doen... Maar juist door die oeverloze vrijheid we zijn er te veel wegen of te veel bedenksels mogelijk. zodat je daardoor al weifelt bij het beginnen. Ja, ja. Maar als je nou bijvoorbeeld denkt. Ik denk maar weer even aan uh, Op Hoop van Zegen of zo. Hè? Dat is natuurlijk al geschreven. Maar voor dat soort toneel. dus het, het goede en niet eens volkstoneel. maar gewoon waar je het leven in herkent zoals het is. en dan nog met een extra glansje omdat het toneel is, hè? Nou, ik zou naar het theater vliegen als het er was. Ik ook. Ik zou er ook naar het theater vliegen, maar het is er te weinig. Schrijf het dan. <laughs> Ik zal proberen. We, we, we hebben alleen jou geloof ik die dat kan volgens mij hoor. Nou, dat geloof ik niet hoor. Ik nou, geloof dat okay, er heel wat mensen zijn die het wel kunnen. En bovendien heb ik een paar comedietjes in mijn leven geschreven. Maar ik ben veel meer toch iemand van de ja, te televisieseries hebben geschreven. Dat ging altijd wel. Maar echte toneelstukken vind ik ook altijd nog heel moeilijk hoor. Mm. Dat is een heel moeilijk werk. Mm. Dus laten we dat maar proberen. Maar ik geloof niet dat er wat uitkomt. Oh nee. <laughs> ik kijk even naar die boekenkast. Heb je dat niet altijd gedacht als je iets deed? Van het zal wel niet gaan. Of, of had je altijd een vanzelfsprekend gevoel van... Natuurlijk kan ik dat. Natuurlijk kan ik kinderboeken schrijven. Natuurlijk kan ik impressies schrijven of gedichten. Ik heb zelfs nu nog, en dat heb ik ook altijd gehad... het gevoel van... Ik kan niks, ik heb nooit wat gekund en ik zal nooit wat kunnen. Zodra ik aan, een, aan iets begin, denk ik, ja, wat is dat dan? Wat is een musical, wat is een kinderboek, wat is nu? Wat is een toneelstuk? Wat, wat moet je doen? Ik, ik kan dat helemaal niet. Dat is altijd weer opnieuw denken van volstrekt blanco, ik weet niet wat het is. En ook lichtelijk wanhopig, of dat niet? En volstrekt wanhopig, ja, wanhopig. en met schrijversblok... en oh. niet kunnen, en ja. niet willen, en het uitstellen. Oh, ja. En dan moet er echt iets komen, een soort van... Ja, ik noem het altijd een embryo. Ja. Het is een kiem, ja. een idee, wat je op straat opdoet... Uh, of uh, als ik naar muziek luister, of uh, ook als ik in een theater... het heeft er nergens mee te maken, nee. maar er komt iets er waait, iets binnen... net of er een zaadje naar binnen ja. waait. Ja. En dan begint dat heel langzaam te groeien en dan denk je... oh, dat moet ik koesteren, ja. dat ja. is leuk, daar kan ik iets mee doen. Ja. En daar groeit dan of een kinderboek uit of iets ja. anders. Ja. Ja. Um, nou, ik zie daar dus, we zitten hier bij jou thuis uh, bij de kast... met uh, een indrukwekkend oeuvre... Waarom heb je eigenlijk nooit... Jij zei het toen straks, toen ik dat zei, zei ze, nou ja, er zijn een hoop dubbelen bij, zei je Annie Smit achter. Ja, er zijn natuurlijk een hoop dubbelen bij. Die toch... geef ik weg aan kinderen die hier op visite ja. komen. Maar het is toch heel indrukwekkend wat daar staat. Um, waarom heb je eigenlijk nooit de PC-Hoofdpijs gekregen, denk ik nu? Dat moet je aan die mensen vragen, ja. dat weet ik niet. Nee. Ik, weet, ik geloof ook omdat het natuurlijk toch te populair is. Hè? Ik heb toch altijd hele populaire dingen geschreven... met een soort volksdichter, denk ik. Ze denken, ja, ja. Dus denk, ja daar je, dat, dat, dat, dat hoeft niet. Hè? Oh, nee. Ik denk dat het ook de geur heeft gekregen van commercieel te zijn. Hè? Dat ik dat gekregen heb. Natuurlijk heb ik dat gekregen... omdat ik voor zoveel voor het vrije, voor in de vrije sector gewerkt heb. Ik heb altijd... Uh, die musicals gemaakt bij de vrije productie. Mm. En daar krijg je dus ook meteen al een atmosfeer omheen... van, oh, dat is uh, commercieel, dat is... Uh, mm. En dat, zoiets mag natuurlijk niet, nee. hè? Terwijl, dat, mag niet, dat mag niet bij de officiële literatuur gerekend worden. Mm. Liedjes bijvoorbeeld, waar ik heb toch hele mooie... zelf zeg ik dat, hele mooie liedjes geschreven. Maar dat hoort niet bij de literatuur. Ik geloof dat de, in het buitenland is dat anders. In Duitsland en in Engeland Amerika zijn die dingen anders... En in Nederland heb je die vakjes, hè, vakjes en hokjes, alles wordt weggestopt. Nou, en dat is nu toch langzamerhand een beetje aan het veranderen, vind ik, hoor. Ja, ja, ja. Dat je... Mogen ze wel eens heel snel heel goed gaan nadenken. Er is nu net trouwens een prachtige bundel van je uit, hè, bij Querido. Met uh, gedichtjes, liedjes... Tot hiertoe heet het heel optimistisch. Want toen ze zei van uh, verzamelde dingen, denk ik, ja, nee, dat moet ik eerst doodwezen hoor, voordat je het helemaal definitief hè, opgebaard aanbiedt. Ja, ja, dus dit is een, tuss een tussenstand. Een tussenstand, er kan altijd nog iets bij komen, ja. je weet het nooit. Vind je hem zelf mooi als je het zo bekijkt, die bundel? Ik kan hem niet meer lezen. Oh, je kan hem niet meer lezen, maar je kan hem in je handen houden. Je kan. Ik kan je oh, je wat is. Prachtig, hij is mooi uitgevoerd. Ja. En uh, Reinhold Kuipers en Tine van Buul mijn oude uitgevers van Querido... Ja. die hebben dat heel erg veel werk aan ja. gehad om dat allemaal op te sporen. Dat was een heel moeilijk, moeizaam werk... wat ze met erg veel plezier gedaan hebben. Maar dat duurde wel een jaar voordat ze alles opgediept hadden. We hebben dat met z'n drieën, zij en hij en ik hebben we er een heleboel uitgegooid. Want er was natuurlijk een hoop bij wat nou, niet meer te lezen was. En dat is weg, weg. Maar daar staan dan toch nog meer dan 300 in. En het heeft 600 bladzijden, dus ja. een heleboel. Ja, ja. Maar ik vind het uh, een heel indrukwekkend boek, hoor. Mensen moeten dat ook echt eens even goed gaan bekijken ergens. Uh, wat vind je nou zelf, um, als ik nou iets zou willen laten horen? Je kan zelf niet meer voorlezen, hè? Ik kan zelf niet meer nee. voorlezen, Nee, nee. Maar als ik iets zou willen laten horen uit dat boek... wat is nou iets waarvan jij zegt... kijk, dat is me gewoon dierbaar, dat gedichtje of dat liedje. Of dat? En er is één liedje in wat te weinig... wat te weinig gedaan is. En dat is... Uh... Pas op dat jij het niet bent. Wat de moeder zegt... Een moeder die zegt: Je blijft altijd ongerust als moeder, zijnde. Wat een heel cliché-achtige zin is en bovendien niet goed Nederlands. Maar die ik expres zo gekozen heb, omdat het zo'n zo ware zin is. En ik weet niet of. Ja, dat moet er ook in staan. En ik geloof dat je dat eens zou moeten voorlezen. Ja, dat zal ik iemand vragen die goed kan voorlezen dan. Um, pas op dat jij het niet bent. Goed, doen we dat. Dan gaan we straks even door. En kijk goed uit op straat. Blijf met je steppie op de stoep. Vooral niet oversteken, vent. En kom direct als moeder roept. Pas op de waterkant. En als er iemand zegt, ga mee. Al is het nog zo'n lieve oom. Dan zeg je, nee, versta je. Nee. Want je blijft altijd ongerust als moeder zijnde. Dat blijf je houden tot het einde. Pas op dat jou niks gebeurt. Er gaat zo gauw iets mis. Pas op dat jij het niet bent waar iets mee is. Kijk met je brommer uit en pas in godsnaam op jezelf. Kom niet al te laat naar huis, niet later dan een uur of elf. Vergeet je boterhammen niet. Moet je geen jas aan met dat weer? Moet je geen das aan met die kou? En let goed op in het verkeer. Want je blijft altijd ongerust als moeder zijnde. Dat zit erin ingeroest tot aan het einde. Pas op dat jou niks overkomt, want het gebeurt zo licht. Pas op dat jij het niet bent die daar ligt. Als de politie slaat, zet dan je bril afvent. Pas op, het glas komt in je oog en ze slaan hard, dat is bekend. En als je wordt gehersenspoeld, kijk dan niet in het volle licht. En als de gasoorlog begint, hou dan een doek voor je gezicht. En doe een concentratiekamp een warme trui aan bij het appel. Het kan er kil zijn af en toe. Je bent gevoelig, weet je wel. En als die napalm wordt gegooid, ga dan een tikkie aan de kant. En kijk vooral een beetje uit, het gebeurt zo licht dat je verbrandt. Want je blijft altijd ongerust als moeder zijnde. Dat blijf je houden tot het einde. En mocht het ooit zo zijn, je weet het nooit. Denk dan nog één keer aan moeders raad. Pas op dat jij het niet bent die de napalm gooit. Pas op dat jij het niet bent die slaat. Um, je bent nu uh, 75. Hè? En um, nog afgezien van dat je slecht ziet. Hoe vind je het overigens, om een beetje op jaren te zijn. Nou, ik heb er geen moeite mee. Ik vind wel dat ik uh, lichamelijk een beetje aftakel, maar dat doet natuurlijk... Ja, misschien komt het ook omdat ik altijd nog rook. Dat zou ik natuurlijk niet mo moeten doen. Maar uh, ik strompel een beetje en vooral een beetje wankel ben ik... en. Uh, Ach, en alle makkes en pijntjes die je dan hebt als je zo 75 wordt... Er zijn mensen die dat, zoals Conny Stuart, daar ben ik altijd jaloers op... die nog huppelt over straat. En ik, uh, ik strompel. Nou, ze heeft altijd meer gehuppeld dan jij. Ze heeft altijd meer gehuppeld, maar ik denk maar... Och. Ja, het is ook haar vak, hè, om ja, dat huppelen. te doen. Ja, ja. Ja, ja, ja. En het is mijn vak om te blijven huppelen, maar dan met de geest. Ja. En zo ja, is ja. het ook, hè, want mijn lichaam strompelt, maar mijn ziel huppelt nog. Ja, ja. Wat is nou een, een, een... Ik kan me voorstellen, toen je goed zag dat het een nachtmerrie is om niet meer te kunnen zien... Nou, die nachtmerrie blijkt toch uh, enigszins mee te vallen. Wat is nu een soort angst van je, van oh jee, als ik dat nog maar kan, of oh jee, als dat maar niet gebeurt... Nou, de enige angst die ik heb, en ik geloof dat het een angst is... die niet eens zo erg nodig is, maar uh, om dement te worden. Mijn moeder is het laatst van haar leven, iets van vijf jaar achtereen... in een inrichting geweest voor demente bejaarden. En ze was niet meer te bereiken. Ze, ze zei juffrouw tegen me, kende me niet meer. Dat zijn schrikbeelden die me bijgebleven zijn... Dat is het enige waar ik bang voor ben. Ik ben niet bang voor ziekte, voor kwaal. Ik ben zeker niet bang om dood te gaan. Ik vind het helemaal niet erg om oud te zijn. Maar dat, dat is voor mij een schrikbeeld. Maar, maar hoewel andere mensen weer tegen me zeggen... daar hoef je niet bang voor te zijn, want als je het zo bent... dan merk je het zelf niet of dan heb je er zelf niet zo'n verdriet van. Nou, dan kunnen ze honderd keer tegen me zeggen, maar ik blijf dat een schrikbeeld vinden... En dan hoop ik dan maar dat als ik zover ben... dat er iemand iets in mijn chocola doet. Laten we het zo ja. maar zeggen. Dat ja, meen je dat echt? Dat meen ik echt, ja. Moet ik wil anders het dan het moment bepalen waarop hij of zij jou kwijt wil ook wel? Nou, ik. ik zou dat natuurlijk niet graag iemand mee willen opzadelen. Dat is altijd het probleem. Hè? Je kan moeilijk tegen iemand zeggen, maak mij maar dood. En dat moeten ze hoeven ze ook niet te doen. Maar ik hoop dat er dan iemand is die het niet zo erg kan schelen. <laughs> die dat dan ja. nog wel wil doen. Ja. Maar heb je bijvoorbeeld het boek Hersenschimmen gelezen? Van, uh... Dat is een heel mooi boek van Bernleif, dat Hersenschimmen. Ik heb het stuk niet gezien, maar dat boek vind ik heel mooi. Ja. Ja. En waarom vind je dat mooi? <kluis> ik vond het heel interessant. Ik vond het ook mooi, zo, al die beelden en al die gedachtespinsels die erin staan... vond ik schitterend, vond ik schitterend geschreven. Maar ik vind het nauwelijks een troost, dat boek. Dat bedoel ik. Ik had uit het boek niet de indruk dat het niet zo erg is. Omdat ik denk dat die man in ieder geval volkomen... Het was die man volkomen onduidelijk waarom de, de, de wereld zo raar op hem reageerde. Juist. En dat heb ik ook bijvoorbeeld uit het toneelstuk van On Golden Pond... Hoe heet dat in het Hollands? Dat ben ik vergeten. Ik heb, ook, ik heb de film gezien. Dat Mary Dresselhuis gespeeld heeft. En dan uh, heb je ook het idee... van die mensen weten verdomd goed wat er aan de hand is. Dat had mijn moeder ook toen ze begon te dementeren... dat ze daar heel treurig en heel verdrietig over was. Dus ik vind het wel degelijk iets om echt bang voor te zijn. Verder vind ik oud worden niet erg. Ik vind het jammer dat we in een cultuur leven... die toch oude mensen veracht. Die toch ouderdom wegschuift en uh, nutteloos en nodeloos en, en be, iets, iets wat belachelijk vindt. Ik geloof niet dat dat nodig is. Ik denk dat er heel veel andere culturen zijn geweest... en misschien nog wel zijn, maar in ieder geval in het verleden zijn geweest... waarin toch de waardigheid van oude mensen intact werd gelaten. En dat vind ik, daar m, m, hapert het heel erg aan in een tijd waarin de ster dus alleen maar mooie, jonge vrouwen... Uh, alleen maar sexy dingen laat zien... en waarin dan de, de oudere mensen alleen maar onnozele oma's zijn... die je ook als onnozele oma's mag bejegenen. Dat, uh, ik heb er zelf geen last van, want over het algemeen zijn mensen aardig voor me... en als ze me gaan betuttelen, dan geef ik ze een snauw, En uh, dat kan ik heel goed... Dus daar heb ik geen last van. Ik hoop dat andere oude mensen dat mij na zullen doen. En zullen snauwen als er iemand hun betuttelt. En dat is heel best mogelijk. Maar ik vind dat het eigenlijk niet zou hoeven te gebeuren. En dat ligt niet aan de mensen persoonlijk... die ik op straat of overal elders zie. Maar het ligt aan onze cultuur waar we nu in zitten. Ik hoop dat dat eens een keer veranderen zal. En ik neem aan, we zijn zo aan het vergrijzen dat toch die mogelijkheid er wel in zit... dat er een iets andere uh, instelling is tegenover oude mensen... die per slot van rekening toch een heel lang leven achter zich hebben... een heleboel ervaring hebben, een heleboel kunnen vertellen... die dit nog meegemaakt hebben, dat nog meegemaakt hebben. De Eerste Wereldoorlog heb ik nog meegemaakt, al was ik dan een klein meisje. Maar je kan er toch over vertellen. En zelfs de Tweede Wereldoorlog mag je niks meer over vertellen... want dan zeggen ze, ja, dat weten we nou wel. Hm. Dus dat is een instelling die ik betreur. Hm. Jij houdt veel van um, geschiedenis, hè? van wat de geschiedenis je nog kan leren. Ik hou heel veel van geschiedenis. En ik weet niet of de geschiedenis ons mensen ooit iets leert... Maar je kunt toch vergelijkingen trekken en denken van zo was het toen... en zo is het nu eigenlijk nog. Ook uh, nu er zo verschrikkelijk veel ellende uh, in de wereld is. Wat iedereen zegt, van, je hoeft de televisie maar aan te zetten... je hoeft de radio maar aan te zetten, je hoort alleen maar ellende. Alleen maar oorlog en bloed en martelingen en wreedheden. Ik denk altijd, ja, het is altijd zo geweest. Alleen kreeg je het niet allemaal over je bootrams morgens om acht uur. Maar het was altijd zo, natuurlijk was het altijd zo... Mensen is niet veranderd. Mensen is een dier, biologisch gezien... maar het is niet het aardigste dier van de schepping, hoor. Je kan je iets beters voorstellen. Ja. Maar dat het altijd zo geweest is, daar ben ik van overtuigd. Als dit gesprek uh, wordt uitgezonden, maar ook nu het opnemen... Uh, een beetje het einde van het jaar, 1986... is het een goed jaar voor jou geweest? Het was een heel goed jaar voor mij, 1986. Waarom, weet ik niet precies meer. Maar het was heel lief en heel aardig... Ik heb wel eens nadere jaren gehad. Ja? Jazeker, natuurlijk wel. Ja. Je geniet maar... ook van, een, van de plek waar je woont hè? en van de mensen om je heen. Ik geniet van de plek waar ik woon. En ik geniet ervan dat ik nu alleen kan zijn. Als je uh, na een lang huwelijk alleen blijft... dan is dat heel lang heel moeilijk. En dat zal iedereen ook wel met me eens zijn die dat overkomt. Maar op een gegeven moment leer je dus alleen zijn en genieten van alleen zijn. En ook het fijn vinden om voor jezelf te koken... en om tafel te zitten en daar iets mee te doen... en het gezellig te maken voor jezelf alleen. Dat is iets wat ik niet wist dat het kon, maar dat kan inderdaad. En daar ben ik heel blij mee. Uh, Renate Roemenstein, jouw vriendin ook... die zei uh, laatst in een interview, uh, alleen zijn wordt een voorrecht... Het is een grote luxe om alleen te kunnen zijn. Maar dan moet je ook dat beseffen. En weten van, uh, je mag het, je kan het. Oh. En je bent alleen. Je moet er zo iets leuks van maken. Ja. Uh, 1987, um, ja, betekent het iets? Oude jaar, nieuwe jaar, uh, eens eventjes terugkijken en vooruitkijken. Ben jij iemand die dat doet? Of? Nee, ik heb met kerst en oude jaar altijd... Of ik ga erheen. Ik maak er iets gezelligs van. Maar het doet me verder niks, Nee. Ik ben niet. Een... Uit mijn christelijke jeugd heb ik nog een zekere afkeer overgehouden. van de kerstbomen en van de psalmen en van de kerstliederen. Dus daar ben ik een beetje allergisch voor. Dus ik ben altijd weer blij als het januari is. Maar ik heb er ook niks tegen. Het is een beetje gezellig bij elkaar zijn vind ik wel leuk. Ja. Ga je nog eigenlijk. Um... Je hebt het afgelopen jaar geloof ik ook nog flink gereisd, hè? Je bent toch nog wel heel ver van huis geweest, of was dat niet het afgelopen jaar? Ja, het afgelopen jaar ben ik naar Mexico en Guatemala geweest. Zo'n achterloze damestoon. met het idee van nou ik nog kan een beetje kan zien, laat ik dan tenminste nog zoveel mogelijk zien. Ik kan nog landschappen zien en al is het vaag. Maar laat ik dan nog zoveel mogelijk ervan profiteren, want misschien gaat het nog achteruit en kan ik helemaal niks meer zien, dus laat ik dat nou nog maar doen. Maar ik ben wel tot de ontdekking gekomen dat er eigenlijk in de nabij, dichte nabijheid en zeker in Europa, zo verschrikkelijk veel moois te beleven is. En dat als je naar een ander werelddeel gaat, dan moet je zoveel van de, de hele eind om een of ander oud tempeltje te zien. Dat ik denk, ja, Europa is vol met schitterende kerken... schitterende musea, schitterende dingen. Laten we daar nou maar blijven. Heb je iets op je, op je uh, verlanglijst voor het komende jaar? Wat je wil zien, wat je wilt doen? Ik heb niks op mijn verlanglijst. Ik denk, er komt wel eens iets op mijn weg. Iemand zegt wel eens, zullen we dit of zullen we dat? En dan zeg ik waarschijnlijk, hé hey, ja. <laughs> Het was dus het laatste, en dat op maandagmorgen van 1986... met als gast Annie M.G. Schmid. Ik wens u allemaal een heel goed 1987. En dat mag u wat ons betreft ingaan met het slotfragment... van het prachtig door Annie Schmid zelf op de cassette voorgelezen Minoes. Ik wou immers altijd zo graag weer een poes worden, zei ze. Tenminste, dat dacht ik. Maar toen het erop aankwam, wou ik het niet... Ik heb erg lang gewijfeld en getwijfeld. En is dat nou over, vroeg Tibbe. Ja, ik geloof het wel, zei Minoen. De wijfels en de twijfels, die zijn over. Ik wil toch maar het liefst mens zijn. Maar ik ben bang dat er altijd nog een heleboel kats in me overblijft, hoor. Ik ging immers weer de boom in, toen die hond kwam. Het hindert niet, het hindert niet, zei Tibbe. En ik merk dat ik weer begin te spinnen. Dat mag allemaal, zei Tibbe. Spinnen en kopjes geven... En Krabben. Nou Krabben hoeft op dit moment niet hoor, zei Minoes. Maar een lekker kopje geven. Doe het maar gerust hoor, zei Tibbe. Minoes gaf hem een kopje. Een erg nat kopje. Want haar rode haar was nog lang niet droog. Ik was zo vervreselijk ver, ver, bang, stotterde Tibbe. Zo, zo bang dat ik u nooit meer zou zien, juffrouw Minoes. Nu weet ik pas hoe verschrikkelijk erg ik het vond dat u weg was loop nooit meer weg, belooft u me dat? Ik loop niet meer weg, zei Minoes. Maar ik was bang dat u me niet meer nodig zou hebben. De verlegenheid is immers over. Ik heb je ontzettend hard nodig, Minoes, zei Tibbe. Niet alleen als secretaresse, maar ook. Hij kreeg een kleur. Nou ja, zomaar, zei hij. Hier in huis, om me heen. Begrijp je dat? Begrijp je dat, Minoes? Hij merkte dat hij geen u meer zei en dat hij niet meer juffrouw Minoes zei. En hij keek een beetje schichter op zij. Tot nu toe had ze het altijd tegengegaan... en tot nu toe had zij altijd keurig meneer Tibbe gezegd. Maar ze glimlachte tegen hem en zei... ik wou zo graag ontbijten, Tibbe, met een heel blikje sardientjes. Mag dat? En daarna ga ik het dak op, want Jakkepoes wil me even onder vier ogen spreken... Doe dat dan maar eerst, zei Tibbe. Dan ga ik een heel groot ontbijt klaarmaken. Met alleen maar lekkere dingen. Hij ging naar de keuken. En Minoes ging met de jacopoes het keukenraam uit. Het dak op. Er is iets met je, hè, zei Minoes. Wat is het? Het lijkt net of je niet zo blij bent dat ik weer terug ben. Natuurlijk ben ik blij dat je weer terug bent, zei de jacopoes. Daar gaat het helemaal niet om. Het is alleen, kijk, respect. Respect heb ik niet meer voor je. Sorry hoor. Maar dit gaat me echt te ver. Wat? Dat ik terug ben? Nee. Nee, ik bedoel dat verhaal met die lijster. En je zuster. Ik heb veel meegemaakt. Maar dit, dit nog nooit. Medelijn met een lijster. Dat vind ik om te Zo Zometeen krijg je nog medelijn met een vis. Zo dadelijk ga je naar de visman. En je slaat de haring uit zijn klauwen. Pardon. Uit zijn handen. Neem me niet kwalijk, ik ben een beetje overstuur. Ja, je taal is wel weer veel te grof, zei Minoes. En ik wou ook nog zeggen dat ik weer de hort op ga, zei de jackepoes. Mijn kinderen zijn groot genoeg. Ze eten al van een bordje. Wat mij betreft... kunnen ze zoetjes aan worden weggegeven, hoor. Ze hebben me niet meer nodig. Oh ja, dan heb ik ook nog nieuws voor je, voor je baas. Net gehoord. Gehoord van de deodorantkat. De uitbreiding van de geurtjesfabriek gaat niet door, want de wethouder heeft geen vergunning gegeven. Zeg het maar tegen je baas. Dank je, zei Minoes, want de kattenpersdienst gaat toch zeker door? Vroeg de jackepoes. Ja, natuurlijk, alles gaat gewoon door. En je gaat weer in je doos? Vroeg de jackepoes. Om te slapen? Jazeker, zei Minoes. Waarom niet? Ach, ik weet niet. De jackepoes keek wantrouwig met de gele ogen. Ze zag er weer heel rafelig en groezelig uit. Weet je, zei ze, ik had ineens het gevoel dat je met hem gaat trouwen. Hoe kom je daar nou toch bij, vroeg Minos. Zomaar een gevoel, zei de jackepoes. En ik waarschuw je alleen maar. Als je dat zou doen, is je laatste kans helemaal vertrokken. Dan word je nooit meer een kat. En misschien komt het eens nog wel zover dat je niet eens meer met me kunt praten. Dat je ons niet meer kunt verstaan, dat je geen kats meer kunt praten. En dat je zelfs de Mau Mau song vergeet. Zover is het nog lang niet hoor, zei Minoes. Tibbe hing uit het keukenraam en riep. Het ontbijt is klaar voor poezen en mensen. Nou, ga mee naar binnen, zei Minoes. Worden uit 1986 Annie M. G. Schmid in een aflevering van. En dat op maandagmorgen. Hanneke Groenteman was in gesprek met haar. Verder werkte mee Bernadette van Dijk. De techniek deed Fransman. En Letty Kosterman las gedichten voor. En natuurlijk Annie M.G. Schmid zelf die voorlas uit Minus. Al nu zijn luisterboeken waar het onder meer over ging... natuurlijk al lang niet meer weg te denken. Inmiddels is heel veel van het werk van Annie M.G. als luisterboek te bestellen.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 Dat is allemaal heel erg lang geleden. Maar bij Woord van de VPRO vonden we het toch een hele mooie aanleiding... om Annie MG vannacht even langs te laten komen. Vragen en opmerkingen over Woord, die kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Dus word at .nl. en twitteren, dat kan met hashtag Wordradio en natuurlijk kunt u al onze uren terugluisteren. Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat adres is facebook.com/word.nl. Facebook en je kunt je ook abonneren op de podcast, dat is helemaal gemakkelijk. Dat is via vpro.nl/word-podcast. Het is één minuut voor drie en dat betekent dat het bijna tijd is voor een kort journaal. En zo meteen in het tweede uur zijn we terug en gaan wij per trein op reis dwars door Nederland. Tot zo!